Goedenavond, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Tussen Rotterdam en Delft Campus rijden vanaf nu geen treinen meer... ...komt door herstelwerkzaamheden die duren tot 1 uur vannacht. Afgelopen nacht werd er bij een wissel in de buurt van Schiedam een scheur ontdekt. Daardoor is al de hele dag minder treinverkeer op het traject. Door een tekort aan personeel lukte het niet eerder om de scheur te maken. Het nieuwe erotisch centrum in Amsterdam, waar een deel van de sekswerkers op de wallen naartoe moet verhuizen, komt of in Amsterdam-Noord op de NDSM-werf of in de buurt van de Rai in Amsterdam-Zuid. Dat zegt burgemeester Halsema. Volgens de politie is er op die plekken minder risico op overlast. De nieuwe locatie moet plek bieden aan ongeveer 100 sekswerkers. Een medewerkster van een TBS-kliniek in het Limburgse Oostrum... kan fluiten naar haar baan omdat ze een relatie had met een TBS'er. Dat biechtte ze zelf op bij haar manager, waarna ze direct kon vertrekken. Het is nog niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld tussen het stel. Tegen de ex-medewerker is aangifte gedaan. De universiteit in Leiden gaat honderden flink gehate camera's weghalen. Die zogeheten slimme camera's hangen bij de ingangen en collegezalen... en zien superveel. Ze kunnen... Uh gegevens van de personen die voorbij komen zelfs als de persoon niet duidelijk in beeld is als nog bepaalde gegevens analyseren zoals lengte zoals welke kant je oploopt uh, op je man of vrouw bent en dergelijke de camera's werden in coronatijd opgehangen om te checken hoeveel mensen rondliepen en of studenten zich hielden aan de coronaregels totaal niet oké okay, volgens Joris die protestacties organiseerde die data kan worden opgeslagen daar die... Daarmee kan aan de haal worden gegaan door hackers, omdat het netwerk heel erg slecht beveiligd is. En dat is een heel groot probleem. Na studentenprotesten werden de camera's al uitgezet en nu is dus besloten om de boel helemaal weg te halen. Dan nog het weer, het is een bewolkte dag, hier en daar wat regen. Morgen weer zo'n dagje, dan is het 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer nog een file van 8 kilometer. De verdraging is daar nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. explain it, let's just call it a precaution, it's me, no need to blame ya, giving in seems the only option, time, time is an, an illusion, illusion. got me so confused, then. dive in the unknown, floating in a different time zone, I'm lost, lost in takes me as high as ever No space or time No limits, no skies Dreaming and living in this stand forever No clue how I can clear this in my skies Time is an illusion Got me so confused Time's uur van deze night editie van de Rob Akda Award begon met Den Fan. En dat is ook eigenlijk een hiphopper die we min of meer aan zou kunnen treffen in de night editie van de Rob Agda wordt. De finale versie, want dat uh, is het. En we gaan dus door met het tweede gedeelte van deze Rob wordt, uh, waarin er nog een aantal acts op stapel staan. Het woord is dus weer aan presentatrice van die avond Elvira Smink. Hallo hallo. We zijn weer terug! Ik heb hier een Kanki! Laat je horen! Samen met zijn broertje maakt hij af en toe, af en toe niet de bies. En samen zijn ze op weg naar een piratenplaneet. Yeah. Kanki! Hey. Oké, okay, we are here, jongens. Kanki! Dankjewel voor het komen. Mijn show vandaag in drie delen. Drie acten, ze beginnen met acte 1. Ik zou zeggen... Luister! En geniet. Boeie hoe het is, wat ik niet wil zien veranderen Ik ze wil tegen me praten, weet dat ze niet anders is Ik ben net de chaos bitch, ik weet niet hoe het anders is Zijn engineer betaalt, toch klinkt die shit niet afgemixt Steek de deur af, open de chill bitch Steek de deur af, zo op alles wat ik wil bitch Weet ik deur af, vandaag zit ik aan veel bitch Ik poel af in het doel van de leeuw, weet dat ik chill bitch Take de deur af, take de, de deur af Kom hem tegen in de pit die mag haar deur af Take de, de deur af, take de, de deur af hey, En je chick die geeft mijn nek net als een Bitch. I'm ben elkaar welke niet je maar bent, ik ben niet zoals je ik ben emotieloos, fok op je vis en zeg, geef me hoofd. Ja, ik ben nog steeds met de gay, Ik doe die shit, het is zo gewoon. Ik kan niet fokken met niemand, vandaag doe ik dit en ik ben en mijn zoon. Ja, ik ben de king en ik zit het ik, ik ben dus zo anders, ik niet zo gaan. Gaan. ben niet eens tot ik gewoon Wees mijn favoriet? de shit, die maakt me niet eens blij meer. Als ik niet gelukkig kan, dan geef ik alleen op mijn eer. Waarom praat je tegen mij alsof ik die shit fijn vind? Heb niks te verliezen, dus ik voel me altijd veilig. Weet ik boss, maar overklaar. Als hoef ik geen leiding. Niks te bieden, maar je weet dat ze van mij is Ik zeer deze shit voelt als een omgekeerde veiling Ik ben onder water, daarom hoor ik je maar weinig Ik wil naar verloren steden, ik wil naar het land is Ik wil naar de rand vliegen, zien wat er bedacht is Ik wil weg van deze shit, ik weet niet waar de rand is Ik wil wakker worden met een pagina die blank is ik dan kan mijn hinderling vragen, af is er geen regeling, kan ik toch gijzer worden Ik weet niet, mannen Zang zijn maar van de, van de, de, de, de God. God. en ze doen niks ik weet, niemand is wijs geworden. Ja, ik zei toen het gewoon wat de fuck, nou boeien, we, we kijken morgen. En ik zeg: Kan me tegenkan houden, je weet niet moet ze hebben lijpen zorgen. Oh. Ik ben niet vallen, want die gaat zijn dikke, weet mannen zijn net zo'n domino. Ik ga dan kazen, maar lekker die shit, maar weet ik ben niet zoals Jerome Ik kan niet kijken, niet meer naar mijn bitch, want ik het je Ik ben emotio's ja. Ik ben emotio's ik kan alleen maar minder dan sowieso, ja. Ik ben emotio's fok op je bitch en ze geeft me af. Ja, ik ben nog steeds met de gang. Ik doe die shit, het is dus zo gewoon ik kan niet fokken met niemand, dat doe ik dit en ik ben het mijn zoon yeah. Ik ben een king en ik zit het, ik ben zo anders, uh, ik lijk niet eens op mijn gang Sir, yes sir Dankie Dat was de eerste acte We komen hier de tweede acte We gaan hier zien er de die de bar, de ja. Okay, let's go. Turn it up. Let's go, fellas. Deel 2. Yeah. I'm still recording. I'm still recording. I'm still recording. I'm still recording. this, yeah. this, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Een boek, ze weet, ik ben in de mix ja, Ik ben op een ander level Fuck wat hij doet Ik begon het Heb je een vloog Geen Kom kon ja. naar buiten Weet ik los het op Ik moet lachen Want die ik man ik wil ik die wil een bitch Hij focht het op Hij zit één keer per week In de studio Alsof hij trots ja, Ik zeg je eerlijk Het komt een strot uit Zet die kankermelodie melodieus nog Liever kon vooruit. Ja, Ik lach niet eens meer Want dit is niet meer Op de lachen ik ben Als hij zo fucked op. Look out, ik voel me net als Michael. ik op oh. nooit om, om dit, ja Ik pas nooit op, op niks, ja Hou je bek van, je bitch, ja Ik dat ik ben kaki, weggezeggend, dus je weet ik dit, ja ik voel me een Alexander, Alexander, zonder is het ik. King Ik weet het nog beter dan Google, dus ik ben net als Pink Boy ze maakt me jungle maar ik geef er nooit een ring. Boy ze nee. ligt aan mijn dick en ze maakt het Fucking is ik? Blijf pakken, want de struggle Maakt me harder dan die boys Met een mooie handjes Ik wil niks meer horen, man Kom je nooit meer uit? Beseft dat je verloren was Nog nooit was Deze shit zo fucking makkelijk Dit dus is waarom opgedragen. Kijk, is zo verachterlijk in baan Over blijf je boys, waarom dan alleen je? Bij die lopen. weet lopen. over tien jaar Sta ik nog achter ze Weet ik wat lang in die shit? Ja, ik werk net de industrie een naar het 1, 2, 3 Stunt niet mooi, maar kijk eens in de Stunt niet maar maak de dag echt ziek Stunt niet maar ik weet wel ik de kie Fuck op die shit, ik ben de easy king Stunt niet ik ik Verloren was Nog nooit was Deze shit zo fucking makkelijk Dus nee, waarom gedragen Al die kerst is zo verachtelijk waarom gaat je over je boys Waarom verander je die van mij Die weet over tien jaar sta ik nog achter ze Nog nooit was Mijn leven zo foktof Geen Nintendo kan iets mixen Dus we turnen die shit op Je gaat dik je gaat ga En vraag me af wat je komt doen Ik zeg dat je hier bent even dom Maar weet dat je van mij niks bent deze shit zo fucking makkelijk is ik Blijf fucken want de struggle no, no. Maakt me harder dan no, no. boys Met een mooie handjes ik wil niks meer Horen man, kom je nooit meer Uit besef dat je verloren was Nog no, no. was Deze shit zo fucking makkelijk is Spockwave RoboSapien. Kijk nog, ik ken kennen van veelgoed. Zo'n mooie sticks, veelgoed. Ja, ik vind je bezet als een RoboSapien. En ik ken die muziek, ik kan niet volgen. wordt alleen maar crazier. hier. Ja. spits als vuur in bed, wat voel me net een blaze. Ik ken, ben niet thuis op deze aarde voel me Vroeg hoeveel ik boog Ik zei 100.000 kilo En ze is niet eens dat ik moog Met je pizza, als is een robo-zapie Eer Don't <laughs> be... Dingen. Ik was op dat land, dit zijn zeg fuck al mijn vinding. Is alles, ja, ja, dat kan lelijk zijn als je maar zo wil zien Ik ben gewoon ja. midden van de ja. mooiste shit en toch voelen we ja. niets De ja. ark vinden, ik wil naar een andere planeet Ik ben nog onder water, hoe ben ik zo fucking ver van space? je nog vragen voor mij? Verander water in wijn Ik deed die shit voor de gein, hoe ben ik nog steeds niet blij? ik heb nog shit om te zijn, ik heb nog shit om te doen Ik miste de dat ik was afgeleid, en ik in de And under their water on the rocked out. We turn it up. Pefa, lol. woo Hey, let's go. Let's do it. ik voel me net zoals een monkey Ik zei die Bish, ik voel me net zoals een kikker. Ik zei er, het is geest waar ik naartoe wil springen Ik zei, nee weet ik, ik er, het meest, zeg, je pak je vriendinnen. Oh, vandaag zoeken ze me, waar niemand kan me vinden ah, vandaag voelen ze me, ja ik ben al aan binnen ah, eerste gehol bitch, ik kom dit verbinden Ik blijf altijd in de boot dus je weet al dat ze winnen ah, Ik voel de zon in mijn rug, ik voel de regen in mijn ogen Ben niet meer op de vlucht, en weet dat ik je kan beloven Dat ik kom nooit meer terug en me focus, ik verbrand elke brug. En je weet dat ik ben trokken. Want je weet, ik geef een fuck. Ik kijk naar hoe mijn vlammen groeien, weet die shit is af Ik kan me afbekomen, zullen er op moeten In de spiegel van de tijd weet niet meer wie ik was. Ik ben Ik kan niet fokken met iemand die ik niet ken Ik doe die shit, maar ik ben nog niet gekend. Ik heb veel te doen, want ik weet, je bent nog niet gered De zon gaat onder en ik voel me weer te vet Als je niet doet wat je wil, verlies je respect Ze denken, ik sta voor, maar ik heb ze gelept Ik zeg, begin opnieuw als je het verpest Ik voel een helemaal. Dat je kan beloven dat ik nooit meer terug Hoe lang kan fokken met me focus Ik verbrand welke brug En je weet dat ik blijf lopen, Want je weet ik geen fuck ja, ik Kijk naar honderd klanten groeien Weet die shit is up Alkamer, alkamer, alkamer Zet de rommel, bedacht Ik kijk in de spiegel ja van de tijd Weet niet meer wie ik was Als het van mij Ik weet het niet Ik was een duurde Maar ik ben het nog steeds Dat was de show Ik ben het nog steeds Dank like. Ik zou naar alle andere acts. Stem op mij. Voor het publiek stemmen jij toch? Dat is nog wat leuks. Familier even Vullen. Me. Dank wel Louis. Dank jullie wel, dank wel. Ja, hij heeft nog nooit een interview gedaan. Ja, uh, zegt hij ondertussen, Ja, was het toch? Ja, ja dat, uh, dat is zo, uh, Kanki. Uh, zeg, sure. uh, zeg het zo goed, Kanki Christus. Kanki Christus, yes sir. Ja. Uh, de naam. De Hoe zit dat met die naam? De naam Kanki. Het, uh, het vroeger toen ik uh, met z'n vrienden chillen was, noemden we altijd het, het elkaar Kanki, toch? Bij wijze van yeah. een soort speelse bejegening. Ah, ja. Kanki. We vragen je als een Kanki, toch? Ja. Ik vond het eigenlijk heel goed klinken. En, uh, ja, ik heb er gewoon een naam van gemaakt. Ja. En Christus, ja, allitereert lekker. Uh, dat, maar je bent niet uh, van, uh, van het geloof? Ik ben zeker wel van het geloof. Ik, uh, er is geen twijfel voor mij dat, uh, ja, dat God bestaat en dat het uh, belangrijk is voor mensen om uh, te geloven in een uh, hogere macht. Dat het erg veel positiviteit kan leveren. En dat uh, hoop je, want uh, voordat wij, uh, hier, hè, dat wij hier spreken is voor het interview. Uh, maar ga je zo ook op die manier het, uh, het podium op? Ja, mijn, uh, ja, ik heb nog geen uh, gospel performance helaas. Op <laughs> het ah. niveau ben ik nog niet. Ja. Maar uh, nou, ja. ik heb natuurlijk wel een soort van boodschap. Ik denk dat de ja. meeste artiesten dat wel hebben. En die van mij uh, nou, die is uh, nou, nog niet zo gelovig. Ik niet heel erg gelovig. <laughs> maar ja. er zijn zeker bepaalde elementen. Ik weet één nummer die heet de Ark van Noach. Ja. Dat zegt, wel, dat zegt al wel wat natuurlijk. Maar ja, nee. wat, is het ook dat je er ook iets mee wil bereiken? In dat opzicht? Dat je juist dit soort dingen doet? Ja, zeker. Ik geloof dat de wereld een erg duistere plek aan het worden is op veel manieren. En ik denk dat een beetje aandacht voor goede dingen. Het geloof. En nou, niet dat ik per se veel aandacht op het geloof breng. Maar ik geloof wel dat er bepaalde positieve dingen te, zijn, te doen zijn met rapmuziek op dit moment. Ach, signaal. Ja, rap, want uh, dat is ook iets. Dat is wel uh, weer, uh, jij bent volgens mij Nederlandstalig rap. Ik ben Nederlandstalig rap, yes. Ja? Ja, ik uh, ben uh, zelf Nederlands, ik snap niet waarom ik in het Engels zou rappen. Omdat mijn vader Engels is, dus ik heb meer Engels dan de meeste mensen die het Engels rappen. Ja? Maar ik rapp lekker het Nederlands. Uh, maar hoe, hoe ben je aan het uh, rappen geslagen? Uh, heb je voorbeelden? Mijn... Grand Grandmaster Flash, om maar wat te noemen. <laughs> mijn broertje begon met beats maken. Ja? En ik uh, ben toen rond die tijd naar Vua gegaan. In 2018 was dat. Uh -huh. en ik was eigenlijk nooit zo'n hiphop fan. Toen ben ik naar voren gegaan in 2018. Toen heb ik daar uh, een aantal artiesten gezien. Het was uh, net na het overlijden van XXXTentacion, weet ik nog. En die had toen een hit, Look At Me. Die is overal afgespeeld. Je had Ski Mask, je had Lil Pump. Ja, Lil Pump heeft een hele grote impact op mij gemaakt. Toen ik had daarvoor altijd een beetje de muziek een beetje op een uh -huh. soort... Um, snopachtige houding zat, toch? Zo van, ja, oh, oh muziek oh, is niet goed, oh. Uh -huh. Toen kwam ik daar en ik had zo naar mijn zin. Dat ik dacht, shit. Nou, er, is, er is meer aan muziek, toch? Er is ook het echt meemaken ervan, toch? En dat, dat vond ik zo leuk, dat vond ik zoiets moois. Dat uh, ik toen ben begonnen met rappen. Samen met mijn broertje, ben ik toen, hij maakte de beats, ik rapte. En uh, zo is het op gang gekomen, sinds inmiddels een paar jaar geleden. Ja. Nou ja, je bent al een eind op streek, want je staat uh, nu op een podium uh, bij een finale van de Night Edition. Yes sir, ik heb wel hard mijn best gedaan. Hard mijn best gedaan, wat, uh, wat kan ik zeggen? Ja. <laughs> uh, dan de laatste vraag, waar uh, ben jij op het wereldwijde web? Te vinden. Ik ben te vinden op Instagram. Ik ben te vinden op Spotify. Ik ben te vinden op Soundcloud. Ik ben te vinden op TikTok. Ik ben te vinden op Facebook. Ik. Uh, vergeet ik nog iets? YouTube. Uh, <laughs> is het ik ben overal te vinden, jongens. Kom maar checken. Ik drop zoveel mogelijk muziek. Ik heb vorig jaar 32 nummers uitgebracht. Binnenkort mijn nieuwe tape: Atlantis. Ga van Piratenplein naar Atlantis. Dankjewel. Alsjeblieft, u bedankt. Wij gaan verder met de avond. Met onze allerlaatste act alweer. Het zijn drie hele lieve jongens. Tijmen, Victor en Zamiti. Ze aten net nog een, gro een kopje groene soep voor mijn neus. Maar vergis je niet, want ze hebben afgelopen november gewoon hun debuut gemaakt op All like, Guess Who. En dat is niet verkeerd. Ik kondig jullie aan. Met alle liefde. Saluting Rome. The De definition says we can see Try to get a glimpse of it But incomplete like a street You learn if, my friend Reach out and take revenge Industrial grain, famine Shall we flee to Greece The see Burning fire, lips Mijn focus op de monitor, alsjeblieft. witte lichten misschien uit kunnen voor de nummer. On the streets, you know, report live to you from the top floor, big tall bummer.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 Violence for belief Motherfucker and violence On find us on the streets, on the streets, find us on the streets, as on the streets, find us on the streets, as on the streets, find us on the streets, as on the streets, find us on the streets, as far on the streets, find us on the streets, as far on the streets, find us on the streets, as on the streets, find us on the streets, on the streets, find us on the streets, as far on the streets, on the streets, on the streets, voor Saluting Rome. Harder, harder, harder, harder, wat vonden we hiervan? Saluting Rome. Ik heb Samiti leren kennen jaren geleden als schrijver in SPE. en ik vind het heel cool om hem nu te zien als muzikant, volwaardig muzikant, niet in spé. Alright, dit was de ene laatste actor weer van de avond. Volgens mij vonden jullie het ook vet. Wij gaan ombouwen en dan gaan we naar Side City. Vooraf, altijd even praten met uh, de mensen die meedoen. Zamiti van uh, Saluting Rome. Rome. Saluting Rome, hè? Ja, als in Rome, de stad. Ah, net als Rome. Ja, ja. Uh, als is... in Oh, hebben jullie heb dat ook echt daar, uh, daarvan uh, vanaf uh, gehad, de, de naam? Nou, ja. Ja, en nee, ik heb, ik heb die naam verstonden toen ik een jaar of negentien was, denk ik. En ik heb het eigenlijk meer gedaan vanuit de fascinatie voor Julius Caesar. En ik was, een, ik was ontzettend geobsedeerd met geschiedenis en dat soort zaken. En die, vla, die, die, die naam heeft um, niet zozeer een hele directe. Referentie naar, oh, salueren naar Rome, maar het, het, het, het is verwikkeld met een jongen van 19 en ideeën hebben over Julius ja, Cesar. Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, dus het, er zit een kleine geschiedenis aan vast, maar uh, eigenlijk is, is dat een beetje in het kort de hele uitleg over, over de naam. Eigenlijk wel. Ja. Uh, dan even de muziek, want... Ja, uh, je zou haast uh, verwachten alles wat uh, een beetje met de avond en uh, de mensen die graag in de nacht. Maar jullie uh, zijn experimenteel van karakter met uh, experimentele rock of hoe moet ik het zien? Ja, het is, het is een knipoog naar meer, naar meer uh, in, in, in essentie is het rock. Ja? Maar er zitten punk ethos in. Uh, t, volgens sommigen is het artpunk. Art, art, rock. Het zweeft, het zweeft daartussen. Het uh, genre, genre is, is naar ons idee niet echt het allerbelangrijkste. De muziek zelf is belangrijk. Ja. Wat, wat kunnen jullie erin kwijt? Wat alleen in onze muziek kwijt kunnen? Ja. Onze hele hebben en houden, toch? Ja. Ja, zoals het hoort. Ja, moet, ik, moet ik het zien, maatschappij kritisch of wat dan ook? Ja... Ja, in een zekere zin wel, maar ik zou niet stellen dat onze muziek uh, dat het zo ontzettend centraal staat in onze muziek. Het belangrijkste is dat onze perceptie en ideeën over niet alleen uh, politieke zaken, maar ook levenservaringen, uh, leuke dingen, minder leuke dingen, vertaald worden in, het, in de muziek die we maken. Ja. Uh, dan de laatste vraag. Waar zijn jullie op het uh, wereldwijde web te vinden? Op Instagram, uh, Saluting Rome. Spotify. En hopelijk uh, binnenkort op. op, op, op, op uh, de gerenumeerde muziekblogs. Ah. Hè? Hopelijk straks. Oké, okay, dankjewel. Geen dank. En tot zover de optredens van Kanki Christus. en Saluting Rome. We de af met een deelnemer die vorig jaar in de finale van de Night Editie is opgedoken. Maar ze zijn ook niet helemaal onbekend in Rob-Akda-Woordland. Namelijk Low Eriks met Evolver. Put so much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 Van ZIFV via de kabel op... En dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje is een nieuwe wet aangenomen over betaald menstruatieverlof. Niet verrassend, zegt mijn collega en correspondent daar, Umaima. De wet komt uit de koker van Irene Montero, de minister van Gelijkheid.